Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. René van Brakel met het NOS journaal. Een docent aan de Hanse Hogeschool Groningen is betrokkenen. Bovendien... ...op een zwarte lijst bleek te staan. De man heeft een beroepsverbod omdat hij als GZ-psycholoog een cliënt seksueel had misbruikt... Toch kon hij zonder probleem aan de slag als docent psychologie in Groningen. Kort geleden publiceerde minister Klink de namen van dertig artsen en psychologen met een beroepsverbod. Acht van hen bleken nog steeds in hun vakgebied actief te zijn, onder wie de docent in Groningen. Volgens de school kon dat gebeuren doordat een werkgever geen antecedentenonderzoek mag doen. De Hanse Hogeschool en de docent zouden in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. In Paramaribo is het strafproces tegen oud-legerleider Bouters hervat. Voor het eerst waren daar ook familieleden uit Nederland bij... van slachtoffers van de decembermoorden in 1982. De nabestaanden hebben er lang moeite mee gehad... om naar Suriname terug te keren voor het proces. Bovendien moesten er veel juridische hobbels worden genomen... voordat ze als getuige mochten verschijnen. Net als bij eerdere zittingen liet Bouters zelf verstek gaan. Zijn advocaat zegt dat hij de Mexicaanse griep heeft. Het proces begon twee jaar geleden.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 Metal, Metallica! En daarna Megadeth, de grootste concurrenten van elkaar Hier bij Alternative FM Op de donderdagavond, we zijn er weer En dit keer met ons alle twee Dus voor vorige, voor vorige week Sorry! We konden er niks aan doen! Ja. ja, We konden er helemaal niks aan doen Vroeger had ik nog uh, iets van uh... We hebben een beetje technologische problemen Daarom hebben we een paar grote lange platen ingezet Masterpub is natuurlijk uit 86 Alweer. Uh, ter, ter, ter, ter het waren jaar de problemen uit. technologisch? Ja. waren ze dat maar? Ja, we kunnen het altijd over lullen. maar laten we het gewoon over muziek hebben, denk ik. Dat is het beste. Ja, altijd. Hé, hey, Marcus. Ha, je bent weer in de studio. En ik, Menno, en we hebben nog een gast. Pascal. En Pascal, uh, die is eventjes bij komen draaien. Hoe is het? Lekker met jullie jongen. Ja, een tijdje geleden natuurlijk, hè, dat je hier was. Uh -huh. Mag, mag je dan meteen een groot nieuwtje vertellen? No. Wij krijgen drie beentjes achter elkaar in de studio, dames en heren. Oh, meneer meneer meneer. vertel. Nou, we krijgen volgende week, krijgen we Project D. Ja. Die week erop krijgen wij Twenty on Gun Oké. En die week daarop, krijgen wij natuurlijk, Chess Special. Hé, hey, dat is fijn om te horen. Ja, dat is fijne muziek. Fijne muziek, fijne herrie. We beginnen Graalig dus... Maar... Dat was dus waarschijnlijk de reden waarvoor ze mij proberen te bereiken. Inderdaad, ja. ik heb een mailtje. Via, ja, via Pascal kreeg ik dit nummer. En zodoende komen zij bij ons in de studio. Nou, Oké, okay, nou, dat is perfect. Want ze geven net een EP'tje af en uh, dat klinkt leuk. Hip-hop een beetje, hip-hop uh, à la achtige dingen. Is wel okay. Een Wel gave uh, band. Gaaf geluid, tof geluid. Wie ook nu een nieuw album gaat maken is Stone Temple Pilots. Um, de grote battle uit de jaren 90 van The Grunge um, Hebben afgelopen periode niet meer getoerd De zanger zat in, uh, zat in Velvet Revolver En daar is hij ook weer met ruzie uitgegaan Na het grote concert in de heilige musical Daarna, dat was hun laatste concert ooit Nederland heeft de eer yeah, yeah, yeah. <laughs> Maar vroeger waren ze dus bekend van een paar nummers En dit is toch wel echt de bekendste hoor Jam, de nieuwe, de fixer. En we hebben eigenlijk, heb ik even net, de, de eigenlijk de kenner op Puljam gebied hebben wij uitgenodigd op de telefoon. Jap, ja. vertel eens wat je ervan vond. Nou, Puljam Jam zeg. Ja, dat is mooie Puljam dit, dan zijn we eigenlijk weer terug. Ja, we zijn weer helemaal terug uh, waar, uh, waar we naartoe moeten gaan eigenlijk eerder gezegd. Ja, precies. Um, maar wat vind je, vind je zijn stem niet anders dan vroeger? Want ik heb, nou, ik heb eigenlijk alleen Ten en deze backspacer gehoord. Ja. Ik vind zijn stem zo anders. Ja, nou ja, goed. Maar het, is, het is een, een blijft Eddie verder natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik heb hem wel eens ooit eerder wel eens op een paar albums zo horen zien hoor eerlijk gezegd. Dus zo vreemd vind ik het nou ook nog niet. Maar... Ja, het, het, het doet mij een beetje denken, ja, en wij hebben er wel eens een discussie over gehad... Uh, ...van wat nou het beste Pearl Jam album uh, was, ooit voor de radio. Uh, dat was uh, Binaural en uh, jij kwam met het uh, allereerste album. Waarom juist dat uh, album Binaural, waar, daar staat uh, zo'n nummer op. En ik kan me nou even niet 1, 2, 3 herinneren welke het is... ...maar uh, deze single die lijkt daar voor dag veel op, eerlijk gezegd. Hoor. Ja, volgens mij... Oh, dat was lang geleden. Dat was vrugge, hè? <laughs> Vroeger? Vroeger. Vroeger, toen wij nog jong en onbezonder waren. Hey, hey, hey, nee, toen, toen wij inderdaad nog voor Radio Oranje werkte. Ja, vroeger, toen wij nog voor Radio Oranje werkten. Ja. Draaide uh, men uh, nog geen spel nee. Nee. nee, nee. Maar ja. Jij vindt het als scanner dus een heel goed album? Ik, eh, uh, wat ik er nu dus, uh, tot dusver af van gehoord heb, vind ik het een, uh, ja, een echt oude spel. Dat is mooi. Dan gaan wij nu naar de volgende plaat. Bedankt, ja. Oei. nog bij elkaar komen. Ik weet het niet. Ze hebben in ieder geval allemaal side projects nu. Scars on Broadway met de zanger en de gitarist. Een solo project met de zanger zelf. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er gaat van worden. Maar, daarvoor rijden we toe met Vicarious. Dus ik denk dat dat best een leuke plaat is en een beetje afwisseling Nee, qua nee, de nee. Ik, vond, ik, ik vond de vorige plaat beter. Jij vond de vorige plaat beter? De, de, de plaat die we net draaien. Ja, Adwa van System of Down. Kijk, kijk. Nee, in ieder geval, um, wanneer ze een nieuw album uit gaan brengen, dat weet ik niet. Uh, wat wel nu uh, nieuw is. en Het is uh, net over half negen. Dus we gaan een primeurtje draaien. Dat is de nieuwe van Damn Crooked Vultures. Stonden op Lowlands afgelopen jaar als, uh, ja, als surprise act. Niemand wist dat ze kwamen. En opeens stonden ze daar in de gruld. In, uh, in Met uh, um, John Paul Jones uh, van, uh, van Led Zeppelin op de bas. Uh, Josh Holm van Queens of the Stone Age op de zang en gitaar. En achter de drums de ras van Nirvana en Foo Fighters. Dave Grohl. En die maakte mooie, lekkere ala... Swingende, rockende, beukende muziek A la Queens of the Stone Age en nou wil ik jullie vragen, want jullie hebben nog niet, denk ik, niet gehoord Ons? Jullie oh. ook oh. En natuurlijk jij als luisteraar Even laten weten hoe je het vindt Het is fantastische, beukende, swingende, rockende Hoe je het ook wil noemen, plaat Het album komt uit 17 november In, uh, in uh, vrijwel de hele uh, Ja, vrijwel de hele Europa en de hele uh, Amerika Luister maar Dit is de nieuwe, nieuwe fang De Crooked Johsson, Dave Kroll, John Paul Jones. En nou wil ik jullie reactie weten. Allereerst, maken ze dat, dames en heren. Lekker. En dames en heren, de mening van Pascal. Heerlijk. Kijk, nou, het is een beetje nou, ongeveer... Nog een, nog een keer, want je was niet echt te horen. Heerlijk. Kijk, dat is, mee. Kijk, dat is mooi. Dus, ja, het, het, dat praat, is een beetje het heen, algemene heen. feit van de hele wereld. 16 november komt hij uit in Nederland. Dem Crooked Volt is het eerste solo project. En natuurlijk... Over nieuwe muziek gesproken is twee weken geleden de nieuwe editors uitgekomen. En uh, de grootste single is natuurlijk 'Peppelen' op dit moment. Op de radio van uh, ook op 3WM en dergelijke. En natuurlijk draaien wij hem ook. Heerlijk nummer, maar totaal synthesizer. het was namelijk een met Astray Hard Nee, ik heb echt geen asbakhaard Het is echt weer een bizarre, Ik leek een bizarre als nooit een asbak, asbak uit door. bij vrouwen Nee, als, roken is sowieso goor, <laughs> toch of niet? Ja Stelling van vandaag, roken is goor Maar jij rookt hè, vriend? Ja, dat is een beetje jammer so, Dat ben jij begonnen dan? Hoe ben je je jij begonnen? Uh... Hoe ben jij daar? Ik vergeet het elke keer, zo'n derde man hier dan Ja, we hebben het een derde man vandaag Hoe begonnen met roken toen? Vroeger hè? Vroeger Vroeger, toen ik nog een hele kleine gubkop was nou, ik merk op een bepaald momenten van... Tiring, okay. het kriebelt. Wat kriebelt? Ja, ja toen een kleine cup Ik was. Dat een <laughs> ja. hakkenbare. Nee, ik zou het eigenlijk niet meer weten waarom ben ik begonnen met roken. En uh, nou ja, ik merk wel dat ik gewoon rustig rond blijf. Uh, toch minder stressvol eigenlijk, moet ik wel zeggen. En over het mijn... Kom ik eigenlijk ook niet zo snel meer aan. Want ik was eigenlijk wel eigenlijk een zoete kou. Dus kwam er af en toe wel eens wat pontjes aan. Dus jij hebt eigenlijk roken is eigenlijk een alternatief tot snacken? Juist. Oeh. Dit is uh, anti-reclame tegen de, tegen de wet nu die uh, probeert uh, roken natuurlijk te verbieden. Klopt, inderdaad. Maar ah, als ze roken aan het begin. Als dames en heren. Dames heren, dames Pascal, dames dames heren. Dames ja, voor. Wat heb je aan dan? Ja. Ja, ja kijk, dat is namelijk zo'n villetje: ja. stuiteren. Ja, maar hij is ook kaal. Dus ik vind dit al elke keer als uh, Pascal op de porten in het programma gaat, uh, gaat praten, dat je hoor je deze jingle. Dit wordt jouw jingle. Toch nee, hè. De jingle. Ja, dit is jouw jingle man. De jingle van Pascal. Oh, oh, oh, oh. Nou ja, maar... Alleen mijn kapsel klopt niet gelijk met die jingle en het clipje ervan. Nou ja, ja, daar nou ja, nou ja. Nou ja, moet een beetje meer vanaf. Ton en het gaat goed nou, hoor. Ik uh... moet wel zeggen, het begint inderdaad nou weer lang te worden, dat wel. <laughs> nee, weet je wat? We gaan weer lekker muziek draaien. We Doe hebben we het nog zes minuten. Dus zes, twee plaatjes, ja, zes he? aan het nieuws. twee plaatjes voor drie. Twee plaatjes van 3 Ja, is goed. Oké, okay, dan zien we wat het nieuws. Blijf hangen, hou hem hier. Volgende uur, de nieuwe Foo Fighters. We gaan. Metallica weer draaien, want Metallica is toch goed. Of en eerder. natuurlijk ja, ik zat straks nog even zelfs naar de dvd wil straks te kijken. Ik ook even het, het hele nummer. Horen. Ja, we hebben nieuws over Metallica trouwens. Menno, okay. Menno, ik wil na het nieuws ook wel even dit hele nummer horen. Wat je nu hoort. Is goed. Lekker commercieel. We gaan het weer. We gaan eventjes een remix maken. Komt ie? Zo. Na, blijf hier hangen. Na het uur krijg je de nieuwe Metallica te horen. De, en de informatie over Metallica. Je krijgt MGM horen De nieuwe Ramstein. Ramstein. Ramstein. Ramstein. En je krijgt natuurlijk veel en veel informatie over de concerten en festivals bij jou hier in de regio. Dames en heren, nog één applaus over een concert die gaat komen in het nieuwe jaar. Drop it, Straks bij jou in jouw regio. The battle call United we stand, divided we fall. Together we are what well, we can be alone. We came to this country. The game is around. Say, hey, Johnny, boy, the battle call United we stand, divided we fall Together we are, what we can be alone We can do this country, Union, right. Hey, hey, Johnny, boy, the battle call. United, we stand divided, we fall. Together, we are what well, we can't be alone. We came to this country, you made it alone. Hey, hey, Johnny, boy, the battle call. United, we stand divided, we fall. Together, we are what well, we can't be alone. We came to this country, you made it alone.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 We stand divided, we fall Together we are, but we can't be alone We can't do this country, we're Play it all Why it's fucking loud!